Flinke.nl Funknight Oeh, Ik denk niet meer dat ik... denk niet dat ik nog om vier uur binnen mag komen. In ieder geval bedankt Nigel en Erwin. Ik zal het volgende keer minder... <laughs> minder chaotisch laten voorlopen. Zeg maar, mijn schuld helemaal. Ik geef het gewoon prof toe. Funky langs de Wem. Dit is langs de Wem. Night. Vijf en een half over vijf. We beginnen met Janet Jackson. hoor je nu. En Jenna Jackson hoorde je daarnet, love will never do. Je hoorde de LP versie daarvan. Van LP Rhythm nation, 1989. En met die Jimmy G was het al heel erg snel. Mm. <laughs> Hij komt uit de playlist. Dit is lies. Nice. En dan hoor je souvenir van D-Train. Keep giving me love. Komt in 1983. Langs dat er een funk night in zit. 10 over 5 precies. We zijn er tot 7 uur. Met de beste funk, disco en zo so. Na 7 uur hoor je Peter Sterrenbeurt. In Peters Platenparade natuurlijk. I, I, I... Gabby Taylor, and down for the counts. you Hudson's, and you keep me up. Hier bij Langstraat FM Funk Night. Zaterdagavond. Iedere zaterdagavond tussen 5 en 7 hier op Langstraat FM. Natuurlijk. Uit de playlist. We kennen hem: Carl Anderson. Got to find a way to get to you. 86, Find the Time van Firestar. Je hoorde de Shep Pettibone remix daarvan. En mm -hmm. dit is Tyron Bronson bij de funky Serve. Oh, go, go, is dit. Versie van Heartbreaker van Leroy Burgess. En het prachtige begin van deze plaats van Shakatak en El de Een Amerikaans-Britse samenwerking dus. Hier is Day by Day Jesse en Funky dus. your way look back on the bad times and pretty soon you'll find you'll have to say One tell you the jets is often come and pass you by. It's yeah. so when the love is in you, appreciate that moment in your life. It's your life. Hey, one moment we're here to give Of van Langstraat FM Funknight, dadelijk naar het nieuws. Met Ewald van Liemt zijn we weer bij je terug. Het is één over zes, precies. Langstraat FM nieuws. Dit is Ewald van Liemt met het radio-nieuws. De autoriteit Consument en Markt krijgt steeds meer meldingen over energiebedrijven die eenzijdig het contract met consumenten opzeggen over de energielevering. Volgens de ACM is het niet toegestaan om de alsmaar oplopende energieprijzen als reden voor contractbeëindiging te hanteren. Als er al sprake van wanbetaling zou zijn, dan moet een energiebedrijf zich aan de opzegtermijn houden. De ACM is al een onderzoek begonnen naar het bedrijf DGB Energie dat zijn contracten eenzijdig zou hebben opgezegd. Bij de Tsjechische parlementsverkiezingen lijkt de populistische ANO-partij van de huidige premier André Babis met 30% van de stemmen de grootste partij te zijn geworden. ANO, dat ja betekent, krijgt ongeveer net zoveel kiezers achter zich als vier jaar geleden. Een centrumrechtse coalitie van oppositiepartijen wordt met ruim een kwart van de stemmen tweede. De 67-jarige miljardair Babis wordt beschuldigd van fraude met Europese subsidiegelden en betrokkenheid bij een groot milieuschandaal. Door de gestegen energievraag reizen niet alleen de prijzen voor gas en stroom de pan uit, maar dreigt dit jaar ook een record uitstoot van CO2. De nieuwe crisis brengt ook het behalen van de klimaatdoelen van Parijs in gevaar, zo zegt het energieagentschap IEA. Door de energietekorten worden er grotere voorraden fossiele brandstoffen aangelegd. Vooral in de opkomende economieën als China en India nemen flink vervuilende brandstoffen als steenkool daarbij een grote vlucht, al dus het agentschap. En heel Libanon zit sinds vanmiddag zonder stroom na stillegging van de grootste energiecentrales van het land, omdat er geen brandstof meer voor is. Op zijn vroegst na het weekend, op maandag, is er weer elektriciteit. Maar daarvoor zullen dan wel de oliereserves van het leger moeten worden aangesproken. Al maanden valt de elektriciteit in Libanon regelmatig uit. Er is meestal maar twee uur stroom per dag. Veel huishoudens hebben dieselgeneratoren, maar ook daarvoor is de brandstof maar zeer beperkt. Het weer, het klaart verderop, daardoor koelt het snel af. Komende nacht naar 0 tot 5 graden met op uitgebreide schaal mist. Morgen wordt het vrij zonnig. In het westen is er later meer bewolking met wat lichte regen bij 15 tot 17 graden. Tot zover het radio nieuws.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 Sign me much too long be you, you have a way about mm -hmm. you please let me come inside Girl let me En back it up. Nieuw in de playlist. 9,5 over 6. Dit is langzamerhand Funknight. Iedere zaterdagavond tussen 5 en 7. Behalve volgende week. Dan speelt RKC tegen Feyenoord. En dan wordt het overgenomen door Nigel Pelders. In de sportshow die hij samen met Erwin heeft natuurlijk. Natuurlijk. En Nile Rogers keep me the loving. Er zijn allemaal dood van die groep. Behalve Nile natuurlijk naar Rogers, die nog steeds nieuw werk uitmaakt. Uitbrengt. <laughs> zeg nou. Lijks op de Bim, Funk night. Even wakker blijven van de hoek. Om 7 uur je Peter Sterrenburg die is vast veel beter uitgeslapen dan ik. Maar dat is altijd zo, denk ik. <laughs> Dit is Impact. Make your move. Dan hou je die baas met een souvenir 1985. 85 en dit is ook een souvenir van Van Nu's I can't wait Uit de playlist en deze meneer komt uit Schotland. Jesse Ray, Friendship is dit. Als die microfoon open staat van de hoek, Jesse Way was dat. Hij komt uit Schotland, zoals ik al zei. Hij komt voor zijn eerste LP, de Crystal Friendship. was dat. Hij heeft voor heel veel artiesten, bekende artiesten gewerkt, waaronder Roger Troutman natuurlijk. Roger Troutman spreek je uit van Zep. En die heeft dat nummer ook geproduceerd. Dit, dit is LW5. The rivers follow the series for something to do The With a devil case My pinstripe 85 schadelen. Like zoon Funk Night. Nog een kwartier lang en daarna hoor je Peter Sterrenburg in Peters Plaatenparade. Toch vijf minuutjes te gaan. Doen we met de deal en Stimulate. 19.85 Volgende week, dan ben ik er niet. Dan is een de Funknight er niet. Niet huilen, want we zijn er weer over twee weken natuurlijk. En Nigel Pelders, die neemt dan ja, de wedstrijd. Voor mij waar, RKC tegen uur Noord. Dadelijk na het nieuws van 7 uur hoor je Peter Sterrenburg. Fijne week. Fijn weekend hopelijk wat beter weer dan, uh, dan dat ze voorspellen. <lacht> doei doei! <tied>